Goedemiddag, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de nieuwe coronaregels prima. De vier regeringspartijen zijn akkoord, net als VOLT en fractie Den Haan. En dat betekent dat je vanaf zaterdag ook je QR-code moet laten zien bij sportscholen, musea en zwembaden. Er wordt ook nog gewerkt aan een wet waardoor het voor je baas mogelijk wordt om je coronatoegangsbewijs te vragen. Maar zover is het nog niet, zegt verslaggever Lars Geertz in Den Haag. Dat vereist een meerderheid, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. En met VOLT en Den Haan ben je er dan nog niet. Dan zul je ook nog andere partijen moeten overtuigen. En die houden op dit moment de kaarten tegen de borst. Hoe het zit met die corona pas op het werk... leggen we trouwens vandaag uit in onze podcast Lang Verhaal Kort. Twee doktersassistenten uit Amsterdam zijn opgepakt omdat ze mogelijk illegale vaccinatiebewijzen verkochten. Mensen zonder prik konden voor 500 tot 1000 euro laten invoeren dat ze toch gevaccineerd zijn. De doktersassistenten konden het heel simpel aanpassen in de systemen. De politie denkt dat tientallen mensen zo'n illegale QR-code hebben gekocht en zoekt uit wie dat zijn. Ook Den Haag komt met regels om te voorkomen dat investeerders alle huizen opkopen. De eerste vier jaar na de aankoop mag je het huis niet verhuren. Ook Amsterdam kwam vandaag met zulke regels. En in Tilburg, Utrecht en Groningen denken ze erover na... omdat starters er nu nauwelijks tussen komen. Op middelbare scholen en mbo's worden steeds vaker gastlessen gegeven over abortus... blijkt uit onderzoek van NOS Stories. De lessen zijn er om scholieren ervan te overtuigen dat abortus niet goed is. Ook dit meisje heeft zo'n les gehad. Je ziet ook filmpjes zien hoe het er dan aan toe ging om zo'n kind weg te halen. Nou, Dat vond ik er zelf best wel heftig uitzien en dat heeft me ook echt van overtuigd dat een, uh, dat een abortus echt niet kan. Organisaties van gynaecologen, artsen en seksuele voorlichters... willen nu dat er strengere regels komen voor die gastlessen. Ze worden vaak gegeven door anti-abortusorganisaties. En volgens de organisaties verspreiden die soms informatie... die misleidend is of die helemaal niet klopt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen begint weer mistig. Er blijft de kans op wat regen en het wordt maximaal 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd bij roelof Vanaf Hoofddorp rijdt het langzaam over 10 kilometer met een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht bij roelof Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file met uh, 20 minuten vertraging. kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Bij knooppunt Holendrecht zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor is de rechter rijstrook dicht. En ook een kwartier vertraging op de A10 de ringweg van Amsterdam. Tussen knoppunt, uh, Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergaasmeer en Landsmeer 7 kilometer file. Tot slot de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Daar staat bij Kudelstaart 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Boulevard. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Well, and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. And I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands to seal his fate.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 Take op no baby.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 op pizza, Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen op pizza. tegen op Ibiza. Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen. weer van het NOS journaal. Het ministerie van Volksgezondheid vernietigt ruim 4 miljoen sneltesten omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het is niet duidelijk wat dat kost. Dagblad Trouw schrijft dat de aanschafprijs vermoedelijk boven de 30 miljoen euro ligt. Minister Grapperhaus heeft er begrip voor dat de politie Rotterdam dronebeelden heeft gedeeld via sociale media van een protest. De politie heeft kritiek gekregen op het harde optreden ruim twee weken geleden bij dat woonprotest. De beelden moeten tonen dat de politie werd geprovoceerd. En bij GGD-locaties waar mensen zonder afspraak een coronaprik kunnen halen is het drukker dan normaal. Bij één nieuwe locatie in Den Bosch werd het zo druk dat de GGD opriep om niet meer te komen. Het weer morgenochtend mist die maar langzaam oplost. Enkele buien, eerst in het westen, later in het zuidoosten en 11 graden.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 Exceptions of code all the sorrow that love brings Is it where you really wanna go? What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing nerd, nothing fit. Can't even speak about it. I'm alive